Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Beveiligers krijgen steeds meer te maken met agressie. De Nederlandse veiligheidsbranche heeft het laten onderzoeken... en kreeg terug dat ruim de helft van de beveiligers geregeld... of zelfs elke dag te maken heeft met verbale of fysieke agressie. Wat we zien uit het onderzoek is dat met name in de horeca... en in de evenementenbeveiliging het met de meeste regelmaat voorkomt. Maar ook in winkels en ook zelfs gewoon op locaties, bij instellingen... bij. Bij scholen, bij universiteiten. Mensen die daar zorgen voor de veiligheid van de leerlingen en de studenten... die worden ook uh, geconfronteerd met uh, agressievelingen. De branche moet ook zelf meer doen. Zo zegt slechts één op de vijf beveiligers... de aangeboden trainingen voor het omgaan met agressie daadwerkelijk te volgen. Vier op de tien Nederlanders weten niet of er bij hen in de buurt een AED hangt. Zo'n ding die levens kan redden bij een hartstilstand. Blijkt uit een onderzoek van de Hartstichting... Er blijkt dat zo'n 1,5 miljoen mensen... Het niet weten en voor wie die afstand eigenlijk te groot is. Dus het is echt de moeite waard dat je nagaat. Is er bij ons zo'n ding in de buurt of niet? Hij vindt dat we daarbij niet alleen naar de politiek moeten wijzen... maar in je eigen buurt de handen ineen moeten slaan. En de Grammys zijn afgelopen nacht uitgereikt. Beyoncé won het beste album met Cowboy Carter. En ook deze vrouwen pakten allemaal een award. Bye. Ja, Doji, Charlie XCX, Chapel Roan en Sabrina Carpenter. Allemaal wonnen ze een Grammy. En ook Kendrick Lamar die won er zelfs vijf. En ook de Oldies vielen in de prijzen. De Beatles wonnen een Grammy met het nummer Now and Then. En de Stones kregen er een voor hun lang verwachte album Hackney Diamonds. Het weer dan vandaag op veel plaatsen zonnig. In het westen wat bewolking. En het is best wel koud. Vanmiddag wordt het een graad of zes. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Waar hebben we naar geluisterd, uh, Maya? Uh, Vertel hem maar. A chair. If I can... uh, uh, you can chair? Jij kent right. chair toch? Wie kent chair niet? Wie kent chair niet? Nou ja, chair, uh, <laughs> chair is chair, hè? Ja. Maar zeggen. <laughs> ja uh, welkom bij Tweede Uur van Goedemorgen Samvoort. We gaan uh, nog een paar leuke dingen doen. Uh, we gaan pra praten met Martijn Hendricks. Uh, welkom Martijn. Goedemorgen. Uh, we gaan een uh, uh, opname van Carina uitzenden over de, een opening van een nieuwe um, expositie in het Stanford Museum. Over het plastic afval. Uh, en Robert Strijder en Jim Keur komen nog voorbij om te praten over het nieuwe pand. wat een prachtige pand in Noord. Ja. En zijn en, en, en, hele um, um, uh, Curry-driehoek. Ja, Curry-driehoek, ja. wat, wat Jim ervan weet inderdaad. Ja. Want hij zit daar zelf niet echt bij. Maar goed, um, oké. Okay. Um, uh, uh, Martijn. Martijn, Martijn Hendricks, welkom uh, nogmaals. Uh, ja, werkloos op dit moment, hè? Ja, op dit moment al. Bevalt het, of niet? <laughs> nou, het is, het is een beetje omschakelen. Ik heb uh, genoeg klusjes in huis te doen om dat nog even te overbruggen. Dus ik verveel me nog niet. Uh. Oké, okay, ja, want je moet de kinderkamer ook uh, maken. Kinderkamer, direct, ja. Ja, leuk. Ja. Dat gaat volgende maand gebeuren? In uh, maart. Is, uh, in heel maart. Kracht, oh, leuk ja. hoor, leuk hoor. Ja, dus daar uh, dus heb je mooi mooie tijd voor nu. Daar heb ik nu mooi mooie tijd voor, ja. Had je dat liever niet gehad? Of? Ik had natuurlijk liever uh, die tijd uh, besteed aan mijn werk. Maar dat, ja. is, uh, dat is niet anders. Ja. En, uh, qua timing komt het wel als een mooie... Uh, ja. Qua timing is het, uh, dat is het we, wel gelukkig eigenlijk. Ja, dat is mooi. Uh, jij hebt het, uh, de mooiste, het mooiste beroep ter wereld uh, genoemd. voor de mooiste baan ter wereld. Ja. Wethouder. Is zeker. dat zo? Ja. Ja, dat zonder twijfel. Ja, er ja. viel even een stilte. Maar, uh, nee, maar die, twijfel, <laughs> die stilte <laughs> was zo kracht dat toen nog meer kwam Nee, maar, uh, ja. Maar dan moet je, dan uh, moet je uh, toch wel een enorm gat gevallen zijn? Nou ja, uh, dat, dat is inmiddels ook alweer anderhalf maand geleden. Hè? Dat, uh, ja, dat de ja. echt naar buiten ja, kwam. Ja. En uh, zeker in het begin, als het meer voor de persoonlijke kant natuurlijk, merk je dat het... Uh, Um, overheerst er nog nogal de emotie. Uh, dat, dat zakt wel langzaam weg. En ik mm -hmm. uh, ook, kan er ook inderdaad wat rationeler en wat rustiger naar kijken, natuurlijk. Uh, maar het is, wat, het is wat dat betreft wel een gat. En dat is. Um, nou, ik, ik loop hier in die Zandvoortse nu zo'n zo 14,5 jaar, 15 jaar zo'n beetje rond. En politiek is over het algemeen heel erg leuk. Um, maar <coughs> dit hele harde is wel de minder leuke kant van politiek. Dat ja, door. dat heb je natuurlijk regelmatig meegemaakt. Ah. In je tijd bij de VVD ook. Alle problemen toen. Ehm. Um, nou ja, half december gebeurde het dus dat Jong Zandvoort uit de coalitie stapte. Dat is met drie andere partijen in, CDA, VVD en OPZ. Uh, was het een verrassing voor je dat Jong er ermee stopte? Want anderen zeggen weer van, je zag het aankomen. Nou ja, um, het, is, het is een beetje van allebei. Het Aha. is denk ik... Um, um, voor een deel een verrassing. voor een deel zie je ook wel, je zag het wel aankomen. De, de gemiet tussen die vier partijen was niet zo dat ze elkaar voortdurend uh. opwisten zoeken. Of, dat ging altijd wat stroef, weer, die samenwerking. Uh -huh. um, en je zag hier ook gewoon een hele stevige discussie over een woningbouwproject. Um, waar denk op ik. Op het Heijmanshof, hoe, dat, he, ja. Bij dat Heijmanshof, bij ja. de uh, vandaag manetje Ruckert. Waarbij ik denk, denk ik wel terecht, Jong van op een gegeven moment heeft gezegd: van, ja, er zijn wel heel weinig woningen. Als je ziet hoe groot de, de tekorten aan woningen zijn uh -huh. en hoe. Um, uh, hoe, hoe lang de wachtlijsten voor sociale woningen zijn... en gewoon hmm. hoe groot de woningnood is... om dan op een plek waar we misschien wel 140 woningen hadden gekund... 150 woningen, om dan 50 woningen te bouwen. Nou, 150 op die plek lijkt me heel veel, maar... Nou ja, dan, dan zou je daar heel erg... Discussie... Nee, we, we, mij... we gaan er niet te diep op in. Ja. Maar ik heb het samen met, uh, met Jerry Kramer... Hè, de fractievoorzitter van, van, uh, van over ook over gesproken. Je, je kan natuurlijk ook naar het andere project... Waar, wat we net noemden. de Curitex kijken... en, en daar uh, misschien nog meer woningen bouwen... Maar... Ja, maar ik, ik denk. Maar goed, het is de politieke afweging en die zegt aan de fractie. Ja, nee, dat is, is waar. Ja. Dus ik, ja. ik heb daar wel mening over, en die, die geef ik ook wel. Maar het is voornamelijk echt een politieke afweging van de ja. fractie. Wat is je mening uh, dan? Nou, die dat is... er meer toch gebouwd had moeten worden. Je was er, ik... wat dat betreft eens met Jongs Antwoord dan? Inhoudelijk ben ik het eens met Jongs Antwoord. Ja, ja, zijn ja, ja, ja, ja, dus ja, Vorig jaar, dat vorig dat jaar 19, 19 woningen, woningen gebouwd. Dat zou zomaar kunnen. En ik denk. Um, en de raad heeft ook um, bij dat heimanshof twee dingen gezegd. Eén. Op dat stukje grond waar 5 tot 70 woningen gepland zouden, maak dat ja. het stuk grond nou groter en kom met meer uh -huh. woningen. Ja. Dus van 5 tot 70 woningen maak er nou meer van. Uh -huh. En ga in gesprek met de buren. Okay, ja. nou, en in het traject heeft dat gesprek met die buren heeft het natuurlijk de doorslag uiteindelijk gegeven. Ja, zeker ja. ja. Waardoor er uiteindelijk minder woningen kwamen dan wat er had gekund. Ja. Dat de raad had gezegd: ja. ja, doe ons alsjeblieft meer woningen. Ja. En ik vind de vergelijking met een ander woningbouwproject en doe het daar dan. Ja, ik denk dat het ook wel NN is. Ik heb, nee, uh, als ja. wethouder wonen heb ik mensen van, van 27 bij mij in de in speekuur gehad die gewoon geen woning konden vinden. Nee. En die al sinds de middelbare op, ja. op de wachtlijst stonden. Inmiddels ja, wel zo oud dat ze bovenaan die wachtlijst misschien staan. Ja. Maar ja, inmiddels ook gewoon een, een baan hebben als, als onderwijzer. Uh -huh. en gewoon te veel verdienen voor een sociale huurwoning. Ja. Maar te weinig voor, voor de markthuur. En dan bij mij als wethouder woning kwamen, ja, wat, wat kunt u voor mij doen? En dan moest ik zeggen, ja, niks, we moeten bouwen. Nee, dat is zo, ja. ja, dus ja. dan moet je dat ook wel doen. Ja, hey, mijn jongs-zoon verstopte er toen uit, hè, half december... Ja. Heb je nog overwogen om toch door te gaan? Of dat was gewoon uh, niet, uh, dat vond je niet eerlijk? Nee, Want jij, zou, zat, dat... jij zat natuurlijk voor Jongsan antwoord in de raad. Jongsan antwoord in, in de, de gelegen, gelegen, als, ja. uh, als, als wethouder. Um, dat staat ook achter mijn naam staan. Mm -hmm. Ja, klopt. Ja, antwoord uh, ja. ja. Uh, formeel gezien ben je door de raad benoemd en kun je door de raad worden ontslagen. Maar ik vind dat niet geloofwaardig. Nee, nee. Uh, nee ik vond het gewoon. Uh, je moest gewoon eigenlijk stoppen. Ja. Maar je hebt geen enkele seconde nagedacht van uh, misschien kan ik toch door, doorgaan, of niet? Nou, kijk, ik, ik, ik, zou heel, cool. heel, nou, ik zou heel eerlijk zijn. En daar, daar zit het uh, verschil tussen het rationele en het gevoel. Want voor mm -hmm. het gevoel, het is de leukste baan van de wereld. En je, je, wilt, je wilt er alles aan doen om daar yeah. te blijven zitten. Ik had ook echt het gevoel dat je, ding, je kunt mm -hmm. dingen bereiken, je kunt dingen doen. En <lacht> ik was ook op dat moment natuurlijk, aan het eind van het jaar, kijk je ook een beetje vooruit. Wat wil ik volgend <lacht> jaar allemaal doen? Yeah. Dat is echt afmaken yeah. voor de verkiezingen. Dus ik zat heel erg in de, de yeah. inhoud van mijn werk. Uh, dus ergens overheerst dat. Mm -hmm. uh, maar als je even rationeel nadenkt, is het niet geloofwaardig. Dus in die zin heb ik het niet echt overwogen, maar... Uh, soms is het gevoel wel eens anders geweest. Ja. Dat is wel. Hey, jij krijgt uh, volgende week nog een uh, mooie afscheid. Er worden ertenties <tie> ja, over gezet ja. uh, in het wapen worden. Uh, ik denk dat er al mensen komen, toch, denk ik, of niet? Dat uh, gaan we zien. Ja, dat gaan we zien. <laughs> wat denk je? In, uh, ja, in ja, er worden niet de aanmeldingen wapen. bijgehouden. Dus ik <tie> ik. Maar uh, het is wel leuk dat ze dat voor je organiseren, toch? Lekker. Maar ja, je hebt 2,5 jaar je wethouder geweest. Ja. Dus dan mag het toch bijna wel, volgens mij. Ja, dat blijkt. Ja. Nou, dat hoef jij niet te zeggen. <laughs> <laughs> nee, dat ik ook niet echt al. Nee, nee, nee, nee, nee, begrijp ik. Hé, hey, maar uh, ja, je, je had. Uh, uh, ik wil niet zeggen moeilijke portefeuilles. Maar er is een portefeuille geweest. die nogal heel veel stof deed opwaaien. parkeren, hè? Ja, wel, dat wel, was dan eigenlijk. Dat was ook een deel van mijn portefeuille die wat stof deed opwaaien. Nee, maar dat is eigenlijk ingezet door uh, jouw voorgangster, uh, ja. hè? Uh, Elver En uh, jij hebt het eigenlijk afgemaakt, of niet? Zo kun je het noemen of niet? Ja, afgemaakt bijgestuurd. Bijgestuurd, uh, ja. inderdaad. Ja, ja. Ja, ja. Was het een lastig dossier voor je? Zeker in het begin. Um, maar ik merk inmiddels is het rondom het parkeren redelijk rustig geworden. Ja. En um, dat is dus... een van de dingen dat, je, dat maakt het ook leuk: dat je soms een hele lastige puzzel op je bord krijgt huh. um, en die op moet gaan lossen. En uh, het, zeker met het parkeren is het ook wel feit dat dat ook redelijk. Gelukt. Kijk, natuurlijk zullen we met het parkeren nooit 100% van de Zandwoorders uh -huh. tevreden krijgen, maar er zit wel een hele grote. Stijgende lijnen. En afgelopen zomer is ook weer een enquête geweest met hoe vindt u het nu gaan? En eigenlijk zie je ziet daar enorme stijgende rapportcijfers uh. en, en dalende parkeerdruk in, in boomwijken. Dus mm. dat is wel fijn dat dat gebeurt ja. is. En eigenlijk ja. als je kijkt wat, wat maakt dat nou, uh, is het eigenlijk gewoon niet vanuit het gemeentehuis denken wat vind ik ervan. En dat was voor uh -huh. mij een beetje bellen, want ik vind hier 14 jaar van alles overal van. Yeah. Uh, maar eigenlijk gewoon aan mensen vragen van waar loopt u nou tegenaan? En dat bleek eigenlijk mm. vrij beperkt te zijn, wat mm. mensen echt als probleem ervaarden. En dat konden we dus ook oplossen. Ja. Nou, niet, nog niet iedereen is er mee eens. Hè. Uh, uh, Tom van der Veen van ondernemersbelangen, ondernemersbelangen, die is nog steeds uh, kritisch erop. Maar ik denk dat uh, 99% van de Zandvoorters... er toch wel tevreden mee zijn. Nou, ik denk niet echt 99%, maar... ik denk nou ja, waarschijnlijk meer dan... Uh, 98,5% eigenlijk... dan. Ja, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Nee, maar goed... Uh, nee, kijk, parkeer is echt zo'n voorbeeld... en dat zit in meer delen van mijn portefeuille. Uh, we hebben gewoon zoveel vierkante meter Ja. En als je alle wensen van alle Zandvoorts... op gaat tellen... Mm -hmm. heb je misschien wel 10 wel Zandvoorts nodig. En mm -hmm. dat past niet. Dus je moet alles... In het ene zand wat we hebben gekroppen. Ja, ja. En daar met elkaar af in gesprek gaan en dat een beetje nuttig verdelen. Dat geldt natuurlijk ook voor parkeerplaatsen. Ja. De parkeerplaats bij jou voor de deur, waar jij wilt kunnen parkeren, daar kan een toerist niet meer parkeren. Nee. Daar heeft een, een ondernemer, als een hotel-eigenaar, natuurlijk last van dat de toerist niet bij jou, mm -hmm. daar voor de deur kan parkeren. Die zegt, ja ik ben minder gasvrij voor mijn gast. En dat klopt natuurlijk ja, ook, ja. want wij willen die parkeerplek reserveren voor de bewoners. Mm -hmm. Nou, dat, dat is dus het verdelen van schaars. En daar krijg je nooit 100% tevreden. Nee. Maar wel door te luisteren mm -hmm. en wat is nou echt het probleem en hoe kun je nou. Ja, iedereen een beetje tegemoet ja. komen, is dat denk ik best aardig gelukt met dat parkeren om daar. Ja, te, uh, nee, dat is waar. Dat is ja. waar. Ja, je hebt je ook uh, redelijk bezig gehouden met uh, de camping Sandervoerde. Nou, er is ook wel wat het een en ander om uh, te doen geweest. Uh, hoe kijk je daarop terug? Um, nou, dat is ook een lastig dossier. Uh, eigenlijk en vooral lastig omdat de gemeente eigenlijk niet um, partij is in een conflict. Het is een conflict tussen een aantal huurders en een eigenaar eigenaar die wat wil en huurders die dat niet willen. Um, en ik denk, uh, ik snap die huurders ook heel goed dat ze dat niet willen. Die staan daar, ik ben daar ooit ook een keer geweest. En generaties terug staan ze daar. Hè. Dus je hebt nu mensen die daar rondlopen... die daar vroeger bij opa op de camping kwamen en nu zelf staan. Hè. Dus dat, dat, ik snap heel goed die emotie die erbij zit. Um, en ze hebben een conflict met, die huurder, met de eigenaar die de huur wil opzeggen... en daar iets anders wil gaan doen. En... Um, ja, ze kijken natuurlijk om zich heen wie kan ons helpen en zien daar een gemeente die ze eigenlijk niet uh, kan helpen. Hm. Maar goed, hoe kan het dan dat bijvoorbeeld in Bloemendaal, met camping Vogelsdank, uh, die, dat die gemeente later wel een gestrekt benen in gaat? En... Nou. Of ligt dat heel anders dan? Ik, ik, ik ken de Bloemendaal situatie niet exact, maar. Nee, maar goed, daar, daar zou ook ook... is natuurlijk uh, anders. Ja. En, um, en ik, ik, ik kan hier niet op de Bloemendaalse situatie ingaan, maar het zou kunnen dat de bestemmingsland daar niet toestaat. Uh. Uh, bij ons in Zandvoort staat het bestemmingsplan, het uh, staat chalets toe en, uh, en staak ergens. Ja. Uh, en die chalets gaat tot een bepaalde aantal en tot een bepaalde uh, uh, afmeting. Uh -huh. En zolang je dus onder dat aantal in die afmeting blijft, dan mag het van het bestemmingsplan. Hmm. En dan kan de gemeente dus niet, al zou je dat willen, er iets uh, tegen doen. Is dat zo? Ja. ja dus de, en de, zijn er de, de gemeente al... moet toch eigenlijk altijd uh, uh, vergunningen afgeven? Nee, niet, niet voor alles. Geluk, geluk, in, in dit geval jammer. Ja. Uh, in, in andere gevallen, gelukkig hoeft de gemeente niet voor alles vergunningen te geven. Mm -hmm. en als jij bij jou thuis een, een dakkapel wil bouwen... heb je daar geen vergunning voor nodig. Als mm -hmm. die voldoet aan uh, zoveel procent van het dakoppervlak... en zo, zo hoog vanaf de... Ja, dan ken die regels natuurlijk niet exact mijn uh, uh -huh. hoofd. Maar als jij binnen die regels blijft... mag jij gewoon een vergunningsvrij. Dus ja, maar goed, uh, bouwen, of een nu... zuurtje of een aanbouw, dat mag gewoon vergunningsvrij. Dat, gelukkig maar, want... We zouden die op het gemeentehuis gek worden van al die Nee, dat ben ik wel met een je eens. Dat was vroeger wel zo. Dat, je dat was vroeger overal. wel zo, maar dat maar, is gelukkig ook wel aangepast. Dat je ook wel mensen een beetje vrij kunt laten... In ja, die, uh, maar bijvoorbeeld die bomenkappen waar het nu om gaat, of die camping... Ja. Daar moet dan wel een vergunning dat is Er komen, is het, een kapvergunning nodig. En er is omdat het, de grond is met een risico op archeologische waarde is er ook een, een vergunning nodig... als je dieper dan 30 centimeter wilt graven over een bepaalde aantal vierkante meters. Dus dat soort vergunningen hebben ze nodig. Kapvergunningen... Uh, ja. Uh, onze uh, aanlegvergunningen en dat soort dingen. Maar die zijn allemaal op, op die activiteit. Dus ja. niet de hoofdactiviteit mm. van de chalets. Maar die gaan over ja, het kappen van bomen. Ja. En maar dan wordt dat gewoon getoetst aan beleid wat we hebben over bomenkap. Mm -hmm. En nou, dan wordt er gewoon gekeken. Ja, dat is niet zichtbaar vanaf de openbare weg. Dat is dan nog een, een reden om het te wijzen. Het ja. is geen monumentale boom. Uh, nou, dus dan krijg je een herplanplicht. Ja. Maar, uh, maar het, het men, hele menselijke in dit verhaal. Dat moet je toch ook aanspreken. Dat de mensen al, al ja, zo lang op de camping dat zitten. Dat. Ja. En ja, die hebben het idee dat ze door uh, stelletje rijke stinkers worden weggejaagd, zeg maar. Dat, hoe zit dat in je hoofd dan? Uh, kun, je dat, kun, je, kun je dat voorstellen? Dat kan dat, ik me uh... heel goed voorstellen. Dat zei ik net ja. ook. Um, he, iemand die ja. daar zit, die daar vroeger met open kwam en nu zelf misschien uh -huh. met kinder of kinderen ja. daar zit. Uh, dat, dat moet een enorme uh, emotie En ik, ik ken die emotie natuurlijk niet, want ik, ik sta daar niet. Ik, heb, ik, heb, ik zit niet in zo'n situatie. Ja, maar goed, ze hebben maar vaak heel gesproken. Maar ik kan me heel sproken. goed voorstellen dat, uh, en, en zeker dat inspraak in de gesprekken die ik ook met die mensen mm heb -hmm. gehad... Um, die emotie kan ik me heel goed uh, voorstellen. Ja, ja. Um, het is ook voor die mensen een soort tweede huis eigenlijk. Ja. Um, wat voor mij als vakantieganger, voelt een camping natuurlijk, ja, mm -hmm. dat ik twee weken en dan ga ik weer weg. Maar voor hun is dat echt een, een tweede huis. Ja. Dus dat, ik snap heel goed dat dat... Um, lastig voor ze is. Dat, ja, heel ja meer, meer dan lastig eigenlijk. Ja, ja, maar, ja, het is een ja, statement. Ja, ja, en dat ja. je alles doet om dat aan te vechten, dat is ook denk ik heel logisch. En ja. Uh, heel goed om ook op te komen voor je, ja, voor je rechter. Ja. En dan heb je nog uh, Theater de Krocht. Dat is natuurlijk ook heel nee, veel... Uh, dat is een portefeuille bluis, ja. Oh, dat is portefeuille Ja, ja, ja. ja. ja. Ah. Hey, maar um, uh, zijn er meer uh, portefeuilles geweest... waar je wat moeite mee had of niet? Ik noem er bijvoorbeeld één uh, speeltuintje <laughs> in. Nou, speeltuintje had uh, ik uh, eigenlijk uh, geen uh, moeite. Ik vond dat een van de leukste onderdelen van mijn... Uh, ja, nee, dat is, dat is, dat is een mooie... Uh, maar er is één plek uh, waar het, waar het lastig is. Mensen hebben ingesproken daar ook. In de, in de commissie, weet je nog bij de. Ja, dat is. Hoe noemen we dat? De, um... de, de Vinkstraat. Ja, bij de Vinkstraat. Ja, ja. Ja. ja, daar is een, een, een minderheid van directe wonenden. Uh, uh, uh, uh, ja. maar... maar tegelijkertijd vind ik het niet een hele ingewikkelde. Omdat uit de... Bij al die speeltuigen is een heel uitgebreid participatietraject uh, gevolgd. Uh. Hier ook. Um, en hier is, geloof ik, uiteindelijk het ontwerp. Dus door 80% van de buurtbewoners is, dat, uh, is dit ontwerp gekozen. Uh -huh. Dus dit is ook echt een voorbeeld van. Um, je moet schaarse meters met elkaar verdelen hmm. en je moet ook luisteren soms naar de grote groep. Ja, maar de critici die... zeggen van er is geparticipeerd alleen met kinderen. Maar niet met volwassenen in de buurt. Maar goed. Niet, niet alleen maar, pfft. maar gelukkig ook met kinderen. Want uiteindelijk ja. um, is dat toch waar je het voor doet. Ja, laten we even naar een, een, een, een, een wel uh, goed geslaagd. Tenminste, het moet, nog, het moet nog slagen: de Opknapbeurt voor uh, Nieuw Noord. Daar heb je uh, behoorlijk uh, veel werk aan gehad, neem ik aan, met je ambtenaren. Ja. En het loopt nu. Hè? Het ja, volop in de uitvoering. Een project van ja. uh, anderhalf jaar nog volgens mij, minimaal. Ja, ik denk ietsjes langer, maar dat is. Ja. Het, uh, ja. Ja. En uh, daar ben je wel tevreden over hoe dat. Uh... Zeker, dat is echt heel. En ook, ook dat is wel weer. Ook in gang gezet in de periode hiervoor. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ook, vooral het afmaken in de uitvoering die we ja, nu uh, doen. Ja. Um, maar definitief ontwerp is denk ik twee jaar geleden vast En je ziet nu echt de, de, de uitvoering. Ja, en, en ook de uitvoering van de vergroening in, in andere delen ja, van Stamford. Ik ja. zag in de admiralenbuurt. Dat er mooie perkjes worden aangelegd. Ja. dat gaat over heel Stomford uh, verspreiden. Ja, we zijn, nu, we zijn nu in het tweede jaar van het actieplan Groen. Uh, uh -huh. we, denk, nou, een, een van de eerste jaren dat ik net werd, toen ik net werd, was, zijn we ja. begonnen met het actieplan Groen. En dat is eigenlijk omdat we uh, in de gemeente begonnen, begonnen de discussie hebben, ja, we moeten iets met vergoeding laten we beleid uh, op gaan stellen. Hmm. Toen heb ik eigenlijk gezegd, ja, we hebben geen behoefte aan beleid, we hebben gewoon uh, behoefte aan een zak geld en gewoon uitvoeren. Ja, ja. En gewoon, gewoon bomen planten en, en struiken en niet. Ja per se je pakken, papier maken met... teksten. Nee, dat is ook dat waar, ja. De, uh, ja. Teksten. Um, je hebt gewoon, we hebben behoefte aan uitvoering. Ja. En gelukkig is de gemeenteraad daarin meegegaan. Mm -hmm. En dan hebben we hebben flink wat extra. Echt meer dan ooit geven we nu uit aan, aan vergroening. Ja, goede zaak. Goede en dat zaak. Was, denk ik denk echt goede zaak, want het was hard nodig. Ja. Want het is echt al, ook voor een heel groot deel achterstallig ja. onderhoud. En meer bomen moeten er komen, ja. hè? vind ook veel mensen. En, ja. Terecht ook trouwens, terecht. maar goed. Ja. Um, als jij terugkijkt op je tijd uh, met 2,5 jaar met, uh, in het college... Ik kan me wel voorstellen dat er, het werd net genoemd, uh, uh, de Krocht bijvoorbeeld, uh, dat is ook zo'n zo projectje, of project, een groot project ja. eigenlijk. Maar dat je daar zelf ook wat van vindt. Uh, kon je je stem ook makkelijk kwijt in college collegevergaderingen, zeg maar? Dat college was altijd, vond ik echt, als, als je af en toe naar de raadsvergadering kijkt, dan denk je, jeetje, wat is die sfeer af en toe uh, ja. te zoeken? Uh -huh. Ik vond het in het college eigenlijk precies omgekeerd. Ja? Dus, uh, en natuurlijk zitten daar vier, uh, ja, helaas moet ik zeggen, mannen uh, als wethouder. Uh -huh. Met echt een verschillende partij. rond echt verschillende meningen. Maar, jullie zijn uh, maar het niet... is dan altijd wel gelukt om tot elkaar te komen. Om goede gesprek met elkaar te voeren. Um, maar er werden wel discussies gevoerd, neem dan ik aan. Maar de Krocht, de krocht maar... heeft wel een vertrouwensbreuk opgeleverd. Nou. Nou, niet, niet binnen het college, laat ik nee? zo zeggen. Meer met, meer, meer met de raad. Ik vond het zoveel geld En je kunt daar natuurlijk verschillend over denken. Maar we hebben in het college nooit verdeeld gestemd hmm. over, over wat dan ook. Dus ja. uh, uiteindelijk zijn we er el elke keer gewoon uh, uitgekomen. Ja. Mm Hé -hmm. hey, luister, wat, wat, wat, wat ga je nu doen? Ja, je wordt vader. En, uh, ja. <laughs> dus je, je, je neemt een, een sabbatical, hè? Vader sabbatical nou ja, ik, van een ik, uh, jaar of zo. Ik ben niet het type om echt stil te gaan zitten. Dus ik ben uh. wel uh, op, op zoek naar... Uh, maar ga je, je weer de politiek ik... in? Nou, ik ben voor, voor, voor nu gewoon even op zoek naar werk. En, ja, uh, dat uh, begrijp ik. Maar is je ambitie de politiek? Uiteindelijk wel. Ik Want denk. over een jaar en een maand zijn er weer verkiezingen. Hè? Ja, en in, in, in wat voor rol en wat voor plek weet uh. ik niet. Uh, maar ik, um, ja, ik hou wel echt van die politiek. Ja, ik was maar, als, we, we, als middelbare scholier al. En dat, dat zal ook echt wel zo hmm. blijven. Maar het is, het is natuurlijk meer in de politiek dan wettig. En je hebt best veel kritiek gekregen in, in het verleden. Als wethouder. Ja, Natuurlijk. En, en uh, vind, je, vind je dat dat terecht was? Ik, ik denk dat. Nou. Dat is wel een hele algemene vraag. Ik denk dat sommige kritiek zeker terecht is... en ik denk dat heel veel kritiek niet terecht is. Um, ik snap dat als je 2,5 jaar wethouder bent en dingen doet... dat niet iedereen het daarmee eens is. Mm -hmm. uh, en ik zou het ook heel jammer vinden... als ik nou 2,5 jaar wethouder ben geweest... en eigenlijk wat mensen weten... ja, het was een aardige man. Dat zou, toch, hè, dat, dat zou ook niet passen. Als je dingen doet, dan betekent als je standpunten inneemt... Uh, dingen in gang zet, zijn mensen het daarmee eens... en zijn mensen het niet daarmee eens. Um, het doel van wethouderschap is niet dat iedereen je ja, aardig vindt. Nee. Het doel is dat, dat je dingen bereikt. En uh, het, zo, sommige kritiek betekent ook dat dat af en toe gelukt is, denk ik. Oké. Okay. Um, Oké, okay, dus je kan nu niet zeggen wat je gaat doen. Dat is... Uh, dat nee, we ben, een ben meest... nog een beetje te oriënteren. Dus. Zei, er, is, er is meer in de politiek. Bijvoorbeeld de burgemeesterschap, zou dat niet voor je zijn? Leuke nee. kleine gemeente. Ik wil we wel geval. leuk om vast even een beetje te gaan oriënteren. Nee, Waarom waar had je, niet... waar had je maar gesolliciteerd zei je? Ik heb wel nee, nee, nee. nee. Ik ben nog ik ben <laughs> bezig. Uh, nee. Met solliciteren? Nou, ja, gewoon met, met kijken. Van oh, met kijken, ja, van ja, sites, ja, ja. een kopje koffie hier, kopje koffie daar. Ja, ja, ja. ja. En, en wat is, is jouw? Uh, uh, uh, maar burgemeesterschap zou niet echt bij mij uh, passen. Uh. Uh. Uh. Ik vind het veel te leuk om dingen ergens van te vinden. Ja, inderdaad. Uh. En dat proberen uit te voeren. En een voeren beetje de discussie en en af en toe ja. juist wel scherp uh, ja. in te gaan. Uh, en als burgemeester moet je toch wat neutraal en ja. boven de partijen en verbindend. En dat zijn niet per se de eigenschappen. Ja. Dat, nee, dat is waar. Ja. Waar gaat het om voor heen de komende tien jaar zeg maar? Zonder casino en uh, dat soort dingen. Waar staat, nou waar, laat ik het anders vragen. Waar staat Zandvoort over tien jaar? Is het de bruisende bladplaats? 365 ja, dagen? Ik, ik blijf altijd een, een optimist. En, ja. uh, uh, en ook best wel een, een trotse Zandvoorter. Dus ja. in mijn beleving ja. gaat het gaat een stijgende, Alleen maar, lijn, uh, het gewoon gewoon stijgende lijn in. Ja, oké. Okay. Ja. Nou Martijn, uh, hartelijk bedankt voor je komst. Ja, graag gedaan. Ja, en ik wens je heel versterkt uh, in, je, in je zoektocht naar een nieuwe... En natuurlijk heel veel geluk in het komende vaderschap. Dus dat, dat, dat is heel belangrijk. Dat is het he? belangrijkste. Ja, het was natuurlijk allemaal hectiek en emotie toen dat collega's ja, elkaar van de ja, baan ja. kwijt zouden raken. Maar uh, dit, dit helpt dan wel dat je iets. Uh, uiteindelijk is het nee, belangrijkers dan die politiek. Ja, uh, ja, en je kan ergens naar uitkijken, dat ja. is ook mooi natuurlijk. Hè. Hey, en heel, heel, veel, heel veel plezier met, uh, met, met, het, met het, uh, het afscheid. Ja, het afscheid. Ja, was, ja, dat was, ja, uh, komt ook wel goed, denk ik. Ja, ja, ik Wanneer uh, is het uh, nee, weer donder-, donder-, donder-, ja, donderdag Donderdag uh, ja. 6 februari? Ja, klopt. Is het wapen verstomd Vanaf 5 yes. tot 7, geloof ik. Inderdaad, je hebt het goed in. Nou ja, ik had het in. Dat is een moet ik denk ik niet, maar. Nee, maar ik kom wel eens langs natuurlijk. Maar. Uh, iedereen kan komen, volgens mij. Het is een, een, een algemene uitnodiging. Nou ja, we gaan het meemaken. En uh, ik wens je heel veel succes, Martijn. Bedankt. Dank je wel. Oké, dank Hoi. Matthew and Son, he won't wait. Watch them run down a platform one, and the 8:30 train to Matthew and Son.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 Matthew en son van uh, Cat Stevens. Uh, we gaan luisteren naar uh, een uh, reportage van uh, Carina. Uh, over de, de, de, de plastic soep. die uh, gevonden wordt op het strand. en waar kunst mee wordt gemaakt. En dat is te zien in het Zandvoorts Museum. Goedemorgen, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. met politiek, cultuur en sport. op ZFM. Goedemorgen, Zandvoort. Ik ben hier in het Zandvoortsmuseum en zoals jullie nu horen, het is nu donderdagmiddag en het is ontzettend druk al. Ik ben hier bij de opening van de nieuwe expositie Plastic op Drift. Ik ga eens even kijken wie ik hier allemaal over kan gaan spreken. Nou, de tentoonstelling is net geopend. We lopen nu met z'n allen de trap op, want daar is nog een extra gedeelte onder.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 uh, strandwandelingen met uh, met kinderen, dan kun je kritische outfit aandoen en met muziek en uh, ja dus afvalraap en nou dan kunst maken eigenlijk. dus uh, dit was zinnig leuk voor kinderen. super leuk, hartstikke bedankt, want je hebt het hartstikke druk. bedankt hè? Dit is ZFM. Inmiddels sta ik bij Paul W. Hij is een hele fanatieke plogger. en uh, hij is nu ook bij de expositieopening, want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 Maar, yeah. maar wat was super mooi. De idee van het is niet een negatief verhaal over de plastic troep. Het is een mm. verhaal over hoe we gaan wel samen yeah. oplossen. Het hoeft alleen te bukken en oprapen. Klaar. Ja, want dat en, is plokken, hè? Dat is plokken, precies. Maar eigenlijk, het verhaal gaat veranderen. Het begint zo. <laughs> maar de mensen in Zandvoort zijn zo geweldig. Dat eigenlijk de verhaal was over de community. Je moet wel well stoppen bij elke straat en kletsen met mensen. Ze zijn zo so enthousiast wat ik heb gedaan. Dus dit is de perfecte plek om voor mijn eerste keer met een museum, basic te zijn. Dat zou zo geweldig. Want wat jij, waarin jij gerend hebt... dat is nu te bezichtigen in de middenruimte hè, van het uh, museum. Ja, eigenlijk... Eh, ja, so de idee is om meer mensen te zien wat ik ben aan het doen. Het is niet te zeggen... oh kijk eens, ik ben cool. Dat zeker niet. Ik ben een oude man met, met een <laughs> dikke buik. Maar het eh, nou. idee <laughs> is, is om te zeggen...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 Dus het is best wel leuk om te zien dat peuken eigenlijk vanuit heel het land naar Amsterdam heen komen. En dan kunnen we daar verwerken Nou, dus. Echt geweldig. Dank jullie wel. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM. Oh, there's something on my mind. Won't somebody please, please tell me what's wrong. You're just a fool. You're <laughs> in Time. Ja, ICAT-Tina Turner, hè? Ike tina ja, ja, ja, teken, teken. ja. Maar dat was wel een beginperiode ja. van haar een enorme carrière. Nou, inmiddels zitten onze laatste gasten hier. Uh, uh, Jim Keur en Robert Strijder, welkom allebei. Goedemorgen. Nou, we hebben uh, topondernemers voor dit. de, de, de, de leuke ja. Nou, nou, nou, nou, nou, nou. ja, Wij, wij hebben strijder. het hier over Streider. Ja, Autorstrijder. En auto strijder, uh, jij hebt altijd een heel leuk... Uh... <coughs> en hoe was het ook weer? Een blije rijden. Oké, okay. die komt bestrijden. de kom strijder. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, uh, dit tot zover de. de Gaan we ja. Nou, jullie hebben een. een uh, uh, zijn dus weg van, van de uh, Alvenstraat, noem je dat? De Verlenersweg. Van Alvenstraat. Alvenstraat, ja. ja. Uh, waar nu gebouwd wordt, dus komen we komen straks nog even op terug. Maar jullie zijn uh, nu uh, verder gegaan op uh, de Curiestraat of is het de. Uh... Nee. Curiestraat 43. Ja, Curiestraat ja. 43. Prachtig pand uh, hebben jullie daar neergezet met uh, mooie appartementen erboven. Hoeveel appartementen zijn het? het Acht, 18 appartementen. 18, nee, ja. ja. ja. Hey, en uh, hoe is dat uh, uh, die plek? Hoe zijn jullie eraan gekomen? Was dat makkelijk? Die hebben gekraakt. GELACH je eerlijk begonnen <laughs> ja, ja. Wij, uh, dat, Voorheen zat de garage van Lent. Oh ja, van Lent. Van verleden daar, die ja. is dat ja, ook ja. gestopt. Oké, okay, ja. van Lent was dat. Ja, en wij hadden toen echt uh, gewoon uh, gebrek aan ruimte. We, uh, mm -hmm. Het was ontzettend druk uh, in ons bedrijf. We hadden meer werkplaatsen uh, nodig, nodig, zeg maar. Toen hebben we dat erbij gehuurd. Huh. Later hebben we het, uh, het pand kunnen kopen. Huh. En ja, zo is dat zeg maar, uh, in, uh, bij ons terechtgekomen, in, on in onze handen gekomen. Was dat een lastige beslissing om daar nieuwbouw neer te zetten? Nee, dat is wel eigenlijk een wel overwogen keuze geweest. Het eigenlijk een natuurlijk proces. Er hadden natuurlijk twee uh, bedrijven in uh, de oude locatie waar we zaten... en dan ook uh, waar Open van Lins zat. Ja. Alleen altijd bij die panden we waren gewoon echt gedateerd en verouderd. Hoogstookkosten, veel, uh, veel onderhoudskosten... Ja. En op een gegeven moment hebben we een paar jaar geleden de, de mogelijkheid gehad om van twee locaties naar één locatie te gaan. Hm. Hebben jullie bewust gekozen om uh, geen wasstraat meer uh, te, te, te exploiteren? Nee, niet voor gekozen, maar dat is, er is gewoon geen ruimte in het antwoord. Jawel, maar je ja, had kunnen, kunnen besluiten van nou, de ruimte die jullie hebben daar in de Curiestraat, uh, daar doen we een gedeelte wasmogelijkheden. Uh, uh, Nee, is, dat is te klein. Je hebt wel meer ruimte nodig voor een, een was. Ja, ja. Ja, ja. ja. Jammer, hè? Ja, het is, het is lastig natuurlijk. Voor, niet alleen voor ons, maar ook voor, voor andere bewoners. In, ja. Dat horen jullie ja. veel van, van uh, jullie uh, uh, klanten, zeg maar, dat er geen wasstraat in Stamvoort is? Regelmatig. Ja, er is natuurlijk nog wel één op de Verlenenweg uh, daar, hè? Bij, uh, ja, uh, bij, uh, de, ja, bij de... Ja. de maar uh, die van jullie was ook druk bezocht. En dat was eigenlijk de enige waar je uh, met, met, met hoogdrugspuiten kon werken. Hè. Dat was natuurlijk wel lekker. Ja. Klopt. klopt. Ja. En, en uh, geen, geen winkel meer met uh, sigaretten. Want ik heb begrepen dat de total op de Verlenenweg de, de klanten zijn verdubbeld. Ja, dat zou best kunnen. Ja. Dus dat heeft uh, ja, alleen maar met sigaretten te maken natuurlijk. Hey, in die aanloop naar die bouw hebben jullie veel uh, moeilijkheden ondervonden. Want uh, jullie waren natuurlijk een moeilijke periode met, met, met corona... en met uh, allerlei aanscherpende bouwregels en weet ik het stikstoftoestanden. Uh, uh, is, is dat lastig geweest of niet? Uh, Terugkijkend? Nee. Nee? Nee. Uh, en dat komt vooral omdat we uh, gewoon, uh, veel medewerking hadden... Uh, en dat stond voor zijn bestuur, de gemeenteraad die uh -huh. de destijds zat. Die was positief over wat we, wat we wilden. Dat hebben we goed uitgelegd. Um, in het begin uh, werd er nog wel eens uh, aangehaald dat het in het verleden mislukt was: een ontwikkeling op, de, oh, ja. op, die, op onze locatie. Ja, precies. Maar uh, nee, achteraf gezien, in feite, die, die beide ontwikkelingen: onze nieuwbouw en het, de start van de bouw van de Duinwachter... Er zijn ook gewoon 100, uh, 100, uh -huh. 100 woningen in totaal. Uh, 108, ...102 woningen zelfs... Uh, ...is in zes jaar gegaan. Hmm. Dat ja. is best snel. Ja. Want uh, ja, in Zandvoort is dat een stuk lastiger. Hans. Nee, dus is waar. Als je dat weet. Is uh, neem als voorbeeld het uh, Watertorenplein. Het heeft 25 ja. jaar geduurd. Ja, dat is, ja. nog steeds bezig, Iedereen maar. tegen, moeilijk, ja. lastig. Ja, steeds moeilijk. Met het entreegebied uh, uh, duurt ook al 30 jaar. Maar hoe mooi <coughs> is het Watertorenplein uh, geworden. Ja, ja. Prachtig, prachtig. Daarom. Het is... Het, uh, ja, uh, Soms uh, is het angst voor de angst, ja. denk ik, ja. dat het is. Mm. Dat mensen niet over die bult heen kunnen kijken. Mm -hmm. Want ze, ja, ontwikkelingen zijn gewoon belangrijk voor zonder. Ja, nee. Maar jullie willen uh, nog meer gaan ontwikkelen daar? Ja, wij uh, hebben uh, een, een, een verkoopovereenkomst met de, uh, een meneer uit de, met een pand in de, in de, in de Kochstraat. Mm -hmm. Om de hoek eigenlijk. Ja, hè? om de hoek. En daar willen we eigenlijk ook een, een vijf bedrijfshallen bouwen. Met daarbovenop uh, vijf oh, uh, appartementen. Oh, onderaan bedrijfshallen nog. Ja, onderaan okay. bedrijfshallen, ja. Maar dat is dan niet voor jullie, maar voor derden? Ja, uh, ja, dus voor verkoop is dat. En ja. appartementen zouden daar eventueel moeten komen? Er wordt een bedrijfshal met de appartementen ja? bovenop. Oké, okay. ja. maar hoeveel appartementen Vijf. Vijf appartementen, ja. oké. Okay. Ja. Dus jullie zijn eigenlijk projectontwikkelaars geworden. Nou, we hebben nu, sinds we die stappen hebben gemaakt, hebben we inderdaad twee bedrijven. We hebben het autobedrijf en we hebben inderdaad een bedrijf waar onze panden in zitten. Ja. En ja, waar we proberen om, voor ons is ook belangrijk dat het Zandvoort Noord... Mooi woord, weet je? Ja, Ontwikkeld worden. Ja, dat ja, moet ja, ja. ontwikkelen. Ja. Dat moet niet blijven zoals het is. Dat ja. moet doorgepakt worden. Ja. En er is ontzettend veel vraag naar, naar woningen. Dus, uh, ja, ja, en bedrijfsruimtes ook. Ja. Want wat er aan bedrijfsruimtes is, en met alle respect, dat is, dat is verouderd. Uh -huh. Op uh, het gedeelte van Zandvoort Nou, ja. Dat is mooi. Dat is eigenlijk de benchmark. Uh -huh. Zo moet eigenlijk de hele buurt daar worden. Ja. En Zandvoort Noord heeft dat ook nodig. Absoluut. Ja. Hoe het er nu bij ligt bij dat oude Alblas gebouw. Ja, ziet er niet uit natuurlijk. Nee, dat is zonde. Dus, uh, ja, ja, dus ja. als we dat uh, ja, daar mee kunnen helpen om dat mooi te maken, ja, dan willen ja. we dat graag. Ja, maar het grote geld, Robert, wordt verdiend natuurlijk met die auto's, hè? neem ik aan. Nee, maar dat loopt dat op zich wel goed, toch? Uh, ja, het loopt op. Altijd te naar een nieuwe locatie te gaan qua, qua werkplaats en qua verkoop. Maar je ja. merkt dat de, de klanten, de vaste klanten en ook nieuwe klanten nog steeds komen gelukkig. Mm -hmm. uh, en ook qua verkoop is het eigenlijk een heel landelijk gebeuren waardoor je klanten ook binnenhaalt. Maar merk je ook dat het uh, prettige werk is voor de werknemers, voor jullie? Ja, ja, qua klimaat is het gewoon veel fijner. Qua samenwerking, iedereen zit hier eigenlijk centraal op veel meer contact met elkaar. Eigenlijk ja, daar ben ik ook wel trots op hoor. Als je gewoon binnenkomt kun je meteen de werkplaats in kijken... De routine van, van de medewerkers zit ook meer in het bedrijf. Dus iedereen heeft veel meer contact met elkaar. Dus nou, ik denk dat wij echt een hele fijne werkomgeving hebben. Ook ja. als er over 15 jaar iedereen elektrisch rijdt? Of dan uh, zie je dat ja, niet gebeuren? Nou, ja, dat, dat, dat is één van de redenen dat we toen destijds besloten hadden... om niet alleen met Volkswagen te gaan doen. Ja. Wel je ongebruikt. Onder andere, het is wel een beetje een, kern, een kernmerk die we hebben... Maar qua elektriciteit, Zandvoort-Noord woont ongeveer 60% van de Zandvoorters. Ja. En bijvoorbeeld aan te geven, er zijn drie openbare laadpalen. Ja. Dus die transitie. Nee, die die duurt nog wel even. Die zal echt wel wat langer duren. Ja. Dus de afgelopen vijf jaar merk je qua verkoop, particulier met name. dat ja. die nu nog niet toe zijn aan een uh, elektrische auto. Nee, ja, want jullie zijn niet meer echt uh, gespecificeerd nee. op, uh, op Volkswagen. Hè? Wat het wel altijd geweest is. Ja, altijd Volkswagen service dealer en uh, Audi gehad. Uh, ja, Audi dealer. Maar aardig ja. qua verkoop hebben we nog wel zeg maar die merken met name je ongebruikt. Ik vond particulier heel interessant. De, de ja. eerste winst is eigenlijk al bij de inkoop daardoor. Uh, maar onderhoud echt heel duidelijk de focus voor, op alle merken. Maar wat is de reden om uh, geen uh, service uh, officiële VW uh, dealer te zijn? Nou, we kunnen nu nog steeds alles doen voor Volkswagen. Mm -hmm. uh, alle technische informatie hebben de equipment hebben we ook, hebben we ook uitgebreid. Maar niet alleen voor Volkswagen. Ook voor meerdere merken om dat uh, juist te kunnen doen. Ja. Nou, eigenlijk had je een visionair, uh, zag je het goed. Want uh, ja, het gaat natuurlijk moeizaam met Volkswagen. Hè, als je dat zo leest. Uh... Ja, zo we leest wel. Ik, voor ons kan ik zeggen, ik, ik merk dat zelf totaal niet. Nee. Dat de particuliere markt ja. gewoon echt nog niet naar elektrisch wil, maar veel meer nog benzine koopt. Ja. Dus ja. Is echt. Maar hoe, hoe, uh, je, je werknemers die moeten dan uh, wel uh, opnieuw opgeleid worden... voor elektrische uh, uh, ja. reparaties. En, ja, ja. en dat, dat regel jullie zelf ook? Ja. ja, er zijn verschillende instituten... waar ook de medewerkers opleidingen en cursus kunnen volgen. En ik ben er best op we hebben twee hoog, de allerhoogste opleidingen qua huh. uh, monteurs. En twee andere ook in de opleiding... Dus daar moet je wel zorgen dat je sowieso erg uh, ja, bij blijft. Ja. En dus ook, daarvoor hebben we ook veel geïnvesteerd hoor, in het pand, equipment... en ook onder andere opleiding van het personeel. Mm. Ja, want heel veel, heel veel apparatuur is nieuw, hè? Ja, alles is nieuw. Alles, ja, is, alles is nieuw? nieuw. Ja. ja. ja dat, uh... We hebben dus voor de toekomst uh, daarvoor gekozen. Ja. Maar het is niet zo moeilijk, toch? Je steekt een stekker erin en je het vijf. Ja, uh, Iedereen kan ja. dat. Ja. Er nee, het het is een stukje dat klopt. Het ja, ja. uitlezen klopt ook. Ja. Maar daarna moet je ja, daarna kunnen, je je je kunnen redeneren. Ja, ja. Ja, vroeger werd er gezegd, inderdaad, van, uh, nou, je bent handig met je handen voor mijn automonteur. Ja. Ja. Nu moet je goed kunnen denken Ja. ja mijn automechanica. Ja. Dus dat betreft wel heel erg veranderd, hè? Ja, honderd ja. procent. Ja. Ja. Maar, Tim, jij bemoeit je minder met garage. garage? Sinds we over zijn, eigenlijk helemaal niet. Helemaal niet? Nee, nee. We echt nog bezig met het gebouw. Hè. Alle laatste dingen is aan het afronden. Mm -hmm. En dan ook wat ik, waar we het net over hebben... Met, die, uh, met het nieuwe project waar we mee bezig zijn. De, hey, en jullie hebben we niets meer te maken... met, uh, met uh, wat er nu gebouwd wordt op de Verlinnevecht, zeg maar. Daarboven. Uh, de Duimwachter. De Duimachter, Nee, ja. hebben we er niets meer te maken. De, de, die grond is verkocht. Die hebben ja. we verkocht, neem ik aan. Ja. Aan een projectontwikkelaar ja. en die uh, heeft het verder gedaan. Daar ja. hebben jullie weinig mee te maken. Nee, het leek wel zo dat wij er heel veel mee ja. te maken hadden. Ik heb er echt ontzettend veel tijd aan besteed. Uh -huh. Maar dat was omdat wij het graag uh, rond wilden ja. hebben. Op ja. het moment dat het project met die duimwachten niet van de grond kwam... Uh. hadden wij onze herinvestering niet kunnen ja. doen in Zandvoort Noord. Dus het ja. Ja. hing echt met elkaar samen. Dus het was van levensbelang ja. Ja, dat het doorging. Ja, want jouw vader was er al mee bezig, Robert, toch? Ja, ja. ja, dat was het het toch, helemaal niet, he, toch? jaar geleden, zo is al eens een keer een project. Ja. Dus 11 jaar maar bezig geweest. Het, het was dat, echt geleden. Ja. Ja, ja, met zijn broer helemaal he. ja. Ja. Ik kwam toen vanuit Duitsland uh, terug naar Nederland. En waren toen de, de, de verwachting zaten, de samenwerking met Jim, dat wij nou, ongeveer drie jaar op de, de oude plek zouden zijn. En ja. dat we dan naar de nieuwbouw zouden gaan in Zalvoort Noord. En uiteindelijk uh, bleek dat, dat vier later, veel later ging het totale prik niet door. En dan was het even helemaal hele andere ja, situatie. Ja, inderdaad toen heeft het even stilgelegen. Het ja. Ja. Ja. heeft uh, ongeveer vijftien uh, uh, jaar stilgelegen. <laughs> ja, daarom. Ja. Ja, nou tegenover de, de, de prachtige appartementen en de, de garage is nog een uh, enorm plan uh, waar je nog niet bij zit volgens mij. Hè? maar wel Nee, Curidex, dat, uh, Curidex. Wel. samen met, uh, met een, uh, een collega ondernemer Dennis Polders en, uh, en Werner Koenraad zijn ja. wij ooit eens, uh, nou dat is in 2018 denk ik geweest. Maar werd daar door bluizen gaan of waar niet mee mochten helpen om ja. ondernemers ja. te verbinden, want dat project was toen mislukt uh -huh. met pak 3D destijds. Ja. Of we niet mee mo mochten helpen om die ondernemers te verbinden, zodat die mensen zelf uh -huh. zeg maar, de ontwikkelaar zijn zo of dat ze het kunnen verkopen, maar dat ja. ze ja, beter revenue eruit halen. Nou, dat hebben we gedaan en uh, die gesprekken die lopen nog steeds. Uh, inmiddels uh, ja, zit dat in de trechter uh -huh. eigenlijk. En het moet nog goed worden gekanaliseerd, maar de, ja, op termijn wordt daar gebouwd. Mm, want die, die, zeg maar die, die grote opslagplaat tegenover de garage, die moet ook plat dan, hè? toch? Ja. En eigenlijk uh, auto Corimo, Corimo uh, ook moet op weg dan. Ja, als je, als je uh, in de Curie staat, kijk bij ons, dan heb je Mike Koopman met zijn timmerbedrijf. Ja, ja. Dan heb je Cario met het autobedrijf. Ja. En je hebt Helene Pomper en Wim Brugman met die drie uh, ja. hallen ook erbij. Maar Daar wordt mee gesproken op dit moment. Ja, en Wim Brugman is een van de, op dit moment een van de initiatiefnemers ja. om uh, ja, heel veel tijd eraan te besteden. Ja, ja, ja. Samen met Werner Koenraad. Uh -huh. om, ja, om die ondernemers uh, uh, te blijven enthousiasmeren. Dat gaat wel gaan lukken? En meten. Ja, gaat zeker lukken. Ja? Alleen, ja. Uh, uh, de uitdaging is om het uh, voor iedereen uh, aantrekkelijk ja, te maken. Ja, en er ja, zijn ja. best wel uh, zoveel mensen, zoveel wensen. dat is best mm -hmm. wel moeilijk. Ja. Maar ik, wat ze wel hebben, ze hebben uh, Werner en Wim, die worden begeleid door een, uh, door een projectontwikkelaar. Oh, op die manier, ja. ja. En die is zeer professioneel, die jongen, ja? die, uh, die doet dat echt wel Het Dus Robin Friens heet die. Uh -huh. En uh, dat is een vakman puur zang. Okay. Let wel ook de investering die uh -huh. daarmee gemoeid is. Hè, met het, want die, die Robin Frins die doet dat niet voor niets. Dus gewoon, uh -huh. Die moet daarvoor betaald worden. En dat wordt allemaal uh, uh, uh, uh, uh, gefinancierd op dit moment. Door een groepje zandvoorters die zeer ja. betrokken is. En die graag dat uh, uh, ja, vlot wil trekken. Ja, begrijp ik. Maar uh, heel veel zandvoorts wachten daar op woningen natuurlijk ook. Ja. En uh, dan was ik alweer uh, afgelopen week dat het college een raadsinformatiebrief heeft uh, verstuurd. Over, over dat project, ja. uh, met, met de stikstofproblemen... Uh, dat het zeker een half jaar vertraging weer oplevert. Uh, ja. ja, maar dat is ook wet en regelgeving waar ja, je een invloed wat, op hebt. Ja, Weet je, dat is, dat is uh, ja. waar we landelijk mee te maken hebben. Ja, ja. Dus ja, dat is, dat is inderdaad een uitdaging. Maar ja. dat, uh, met die professionele uh, organisaties die, die hun helpen... Ja, gaat ja. dat lukken, dat komt wel goed... Alleen, ja, het kost meer tijd. Het kost meer tijd, ja. ja, dat is, ja, ja. En dat is spijtig. Ja. Nou, die appartementen zijn geweldig, geweldig geworden. Ik bedoel, ik woon er zelf, uh, toevallig. Ja. Maar, uh, <laughs> nou, het is niet toevallig, denk ik. Uh, nou ja, een beetje toevallig. <laughs> maar in ieder geval, het zijn prachtige app appartementen geworden. Netjes geworden. Toch? Ja. Ja. ja, heel netjes. Hè? Uh, Jim, heb je nog de ambitie om uh, buiten voor het, uh, uh, projecten te ontwikkelen? op nou, uh, Zuidas misschien. Ja, nee. ja <laughs> misschien in de regio en in uh, nee, daarheen steden. Ja, op een gegeven moment kom je wel met, met de aannemer en met investeerders in contact. Dus dat mm -hmm. zou zomaar kunnen. Als iets op het pad komt, ja, dan zeggen we er geen nee tegen. Nee. En daar, daar hebben jullie ook een samenwerking in? Wij, ja. ja. ja. Het autobedrijf is van ons samen. En, het, ja, en inmiddels het vastgoedbedrijf is ook van ons ja. samen. Ja. Alleen de werkzaamheden ja. zijn ja. In. Ja. In de tijd. Ja, zeg maar. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja ik denk Goed, dat we, we echt samen wat moois neer hebben gezegd. Ja. En geen ruzie ja. maken, hè? Nee. nee, nee. Hey, sorry Tegen maken. Nee, maar ik ben sterker, dus dat Ik hoor en wel eens onder me. Ja, ja. Jij, zit, jij zit natuurlijk ook nog bij de, bij de rennersbrigade. Bij de KNRM. De ja, de oh, sorry. Ja, die valt nog meer rug. Dat geef ja. maar lomp hè. Hey, uh, we ja. moeten uh, gaan sluiten, want we worden weggedrukt door het nieuws zo. Okay. Mag ik jullie hartelijk danken? Tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.